De staking in het basisonderwijs gaan gewoon door... ondanks het akkoord dat vandaag is gesloten met minister Slob. Die belooft de komende jaren 430 miljoen euro... om de werkdruk te verlagen. Het geldt dus voor extra leraren, klasseassistenten of conciërges. Over de salarissen zijn ze er nog niet uit. Het kabinet heeft 270 miljoen klaarstaan... maar de bonden eisen ruim 600 miljoen euro extra. En daarom gaat de estafette staking komende woensdag... in Noord-Nederland gewoon door. De kinderartsen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Afgelopen weken deden enkele ziekenhuizen en de verslavingssector dat ook al. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zijn kinderen misschien wel de grootste slachtoffers. Gewezen wordt op de schadelijke gevolgen van het meeroken met ouders. Het weer landinwaarts kan lokaal wat lichte sneeuw vallen. Vannacht gaat de sneeuw over een regen of motregen... bij temperaturen rond het vriespunt. Lokaal kan het glad worden. Morgen eerst, zon later, eerst bewolkt later wat zon. Het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Promotie maken tot manager of teamleider. Vergroot je leiderschapskennis en leer in korte modules... management skills die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.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 bril, 99 euro. Ik ga naar I De jackpot van 10 februari staat op 7,5 miljoen. Je hebt nog tot morgen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Speelbelust 18+. Plus. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Lucella Carasso en Martje Fixer. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken vol sport en het wekelijkse nieuwsforum. We vragen aan onze gasten Wiert Duk, Marian Olvers en Rico Voorberg. wat ze vinden van onder meer de gebeurtenissen rond Forum voor Democratie en Marco Kroon. En we hebben live muziek van singer songwriter Max Mezer. En verder deze uitzending. uiteraard veel sport vanuit Pyeongchang. waar vandaag de Olympische Winterspelen zijn geopend. Nou, blijf dus luisteren of kijk mee via de webcam op radio1.nl. Forum voor Democratie van Thierry Baudet was veel in het nieuws deze week. Er kwam kritiek vanuit het kabinet op de partij en ook vanuit de eigen partij. Thierry Baudet doet aangifte tegen D66 minister Olongren. Zij zei gisteravond op een lezing dat hij openlijk discrimineren op basis van ras onweersproken laat. Forum voor Democratie werpt alle beschuldigingen van discriminatie verre van zich. Baudet vindt dat smaad en laster. Dit wordt een harde botsing in het politieke debat. Een harde links-rechts botsing. De nummer twee van de partij in Amsterdam zei dat IQ samenhangt met Afkomst. Het is niet racistisch. Wij hebben niets met racisme. Forum voor Democratie die meldde dat twee prominente leden de partij zijn uitgezet. Vandaag werd bekend dat er weer een prominent lid is opgestapt. Een batterij aan pers en een aangifte tegen een minister wegens smaad en Laster. De orus bij Forum voor Democratie houdt aan. Ja, we moeten even echt een, een, paar, een paar onderdelen gaan behandelen. Laten we eens even kijken naar dat uh, gebeuren van uh, Ollongren. Uh, ze trok veel van leer tegen de partij van Baudet. Premier Rutte zei, ja prima, ze is minister van Binnenlandse Zaken... en gaat over de grondwet. Um, ben je het daarmee eens? Ja, ik vind het een uitstekende opmerking ook. Um, uh, het feit dat hij dat niet weerlegd heeft. Um, uh, dat hij daar geen afstand van heeft genomen. Dat vind ik, vind ik heel bizar. Ik vind die uitspraken zijn het nog eens even opgezocht. Denk ik, dit vind ik, dit, ik vind dat heel schokkend. En op het moment dat je dat vervolgens neerlegt bij de wetenschap. Nou ja, dat er gezegd wordt. Dat die, uh, het uh, uh, verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen. En dan vervolgens. Dat doet me geen plezier pijn. Maar dat zwarte mensen, ik zou ook willen dat zwarte mensen hyperintelligent waren. Dus dat zo. Dicht op, uh, op dat op, zegt dus op, een Surinaamse zwarte jongen over ja, maar zichzelf, ja, maar, maar niet uit. Ik ben uh, Surinamer, ik ben zwart. Ik zou liever willen dat Surinamen een hoger IQ hadden, maar helaas is dat niet zo, ja, wat, wat uh, ook zo is. Nou ja, um, hier wordt een, een link gelegd tussen IQ en ras. En volgens mij nee, uh, kan dat niet. niet. Ja, maar um, dat is dus helemaal het punt in deze hele discussie. Hebben Wat gaat er Nou, dus? dus nou ja, gezegd. dat hier dus gesuggereerd wordt... dat, er, dat deze mensen zeggen dat er relatie tussen IQ en ras... maar niemand heeft het woord ras in de mond genomen... behalve dus mevrouw Ollengre, de minister. En gedekt inmiddels door het kabinet. Wat hier gezegd is, in een uitspraak van, die, uh, van Jernas Ramatausing, die notabene zelf erg zwaard is in 2016, doet het Forum voor Democratie nog helemaal niet bestond... dat is dat er onderzoeken zijn, en die zijn ook, kun je overal lezen... dat zijn ook wetenschappers ook hier voorbij geweest deze week... die dat erkennen. waaruit blijkt dat uh, bepaalde volkeren... een lagere IQ hebben dan andere volkeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld een lagere IQ dan Aziaten. Hebben Afrikanen weer... Ja, wacht even, weer, want ja. gisteren hoorde ik die wetenschappers hier... Bij, Nijhuis, bij de EO, ja. en ja. de een die zei, er is, uh, er is wel een relatie tussen... IQ en bepaalde bevolkingsgroepen. Maar het nee. zegt uiteindelijk niks over de intelligentie die daaronder nee, ligt. Dat, dat kan je, je niet linken niet. Aan, een, aan een ras. Dus je nee, kan, er is nou, geen verband nu, nu tussen ga je weer, weer gen... dingen door elkaar halen. Het is gewoon stek: zo. Er zijn bijvoorbeeld populaties die een lager IQ hebben dan andere populaties. Het kan met vooral te maken. Voeding, opleiding, noem maar op. Ja, dat, sociale, dat zijn omstandigheden, gewoon, onderwijs. Ja. Als je voor zover je IQ kunt testen, wat ook al een ingewikkelde zaak is, is dat aangetoond. Dat is wat Rammertausing zei en die zei, begon vervolgens over de arbeidsmarkt. Vervolgens gaat gaat dat dus in verband brengen met ras. Dat deed deze jongen niet. Vervolgens gaat de hele pers ook, het Forum voor Democratie nota benen. wat toen nog helemaal niet bestond toen Rammertausing dat zei, gaat over het voor voor Democratie zeggen: Jullie doen aan rassentheorieën. Ja, wat wil je nou dat Thierry Baudet en, en Hiddema daarop zeggen dan? Dat ze die, daar gewoon afstand van nemen. Nee, die zeggen, nee, dat doen we niet. En dat heeft, ja. hebben ze dus ook gezegd. En vervolgens worden ze niet geloofd. Ja, nee, omdat... maar dat is een andere ja, kwestie. En, en zou dat nee. ook kunnen komen omdat Hiddema het ook over rassenvermelding heeft en over nee, rassen hij... heeft? Toevallig was het in een interview met mij ja. in zijn kantoor waar Hiddema zei... Ik heb het niet over ras. Ik heb het over die opmerking van Singh die zei eh, bepaalde bevolkingsgroepen, dat kan voor alles, ze heeft niks met ras te maken verder, hebben de lagere ik u de anderen. Dat zei die. Is wetenschappelijk bewezen. Goed, dat is nog discutabel Precies. in hoeverre dat bewezen nee. is. Maar goed, die onderzoeken waar ook Jan Nijenhuis en zo het hierover hebben gehad. Die liggen gewoon op het internet. Dus die zijn overal leesbaar. En dat is wat hij er maar zei. En vervolgens krijgt hij weer door d 66 met name in de Goedehoogsschoven dat hij racistisch is. Dat vind ik niet. Dat vind ik. Ik hou van feiten. En dit is. Dit, dit, dit hele debat is zo'n voorbeeld van hoe er gefreemd wordt. Kijk, je kunt voor alles zeggen over Baudet. Hij, had niet, hij heeft met die Jared Taylor vijf uur zitten denieren... had hij niet moeten doen. Hij heeft bij de van IJzerwaken van de Vlaams Belang gesproken... of van de Vlaamse nationalisten. En, en, en over verdunning, hè? want daar verwijst D66 ook naar. Die verdunning, die wordt, wordt er natuurlijk ook uh, graag naar verwezen en zo. Maar juist in dit debatje moet je het zuiver houden. En het is niet zuiver gespeeld en ik vind het ja, niet oké. Okay. Het woord maar, racisme Rico gaat Voorberg. natuurlijk over onderscheid op basis van, van, van, van uh, etniciteit... En een volk is ook gewoon een etnische eenheid. Een volk is een heel breed begrip. Maar Ruimatoezingen heeft het wel degelijk de volk over Een volk is juist volken. geen etnische eenheid. Absoluut. Een volk is etnische of culturele eenheid. Het is nou, wel een, een, een dus een, een Nederlandse volk bestaat alleen uit, uit, uit viezen niet, of zo? De, er zijn, uh, zijn ik, daarom het woord volk wordt breder geïnterpreteerd dan dat... maar is ook etnische of culturele eenheid. Dat kan er absoluut onder vallen. En zeker ik, als er na huidskleur wordt genoemd... Maar waarom komt maar heel dicht bij Waarom hebben we het er eigenlijk over... Überhaupt. Kijk, dat is dus een hele goede vraag... omdat deze hele kwestie moet natuurlijk helemaal niet in het politieke debat spelen... omdat je er helemaal niks mee kunt. Je kunt er geen beleid op maken. Dus het feit dat dit um, is ontstaan... en um, dat dit uh, zeg maar in, in, in, de, uh, in de openbare ruimte is gaan spelen... Dat dat niet gemoeten. En dat heeft Baudet ook aan zichzelf te wijten... doordat hij telkens weer met mensen als zo'n zo'n... Jared Taylor en zo in zo gesprek waarom zoekt hij gaat. die grens steeds op? Ja, Omdat het natuurlijk gewoon heel interessant is. Dus gewoon waarom is het interessant Als voor je hem. er geen beleid van kan maken of is het electoraal interessant? Of nee, omdat je er aandacht mee krijgt? Nee, ik, ik had ook wel met die, met die Jared Taylor aan tafel... Ik, gewoon ook, om van gedachten te wisselen nou, over hoe zo iemand denkt. Wat, tuurlijk, om eens te weten wat zo'n vent nou denkt. Ik bedoel... Dat is een witte, witte nationalist, white, white nationalist, ja. of hoe noem je dat? Supremacist. Dat maar is dat interessant, interessant ding, om eens te horen wat ze van te melden heeft. En uitspraken doen. En Hidema geeft ook een interview. Die kan ook zeggen, ik praat daar niet over. Ik ben Kamerlid, we kunnen er niks mee qua beleid. Ik hou mijn mond. Dat doet hij ook niet. Nee, omdat dus wat is het ergerde, belang voor hun? Omdat Hidema zich ergerde aan de manier waarop de minister van uh, D66 hen iets in de schoenen proberen te schuiven... ze ergeren zichzelf zozeer aan dat ze naar de rechten stappen, Omdat ze dit beschouwen als maat en laster. Ja. Marjan Olves is uh, stil, maar heeft vast haar gedachtes. Onder andere vraag ik mij af... Uh, uh, Marjan uh, Baudet heeft aangifte nu gedaan tegen minister Ollengren. Had jij als je advocaat was die zaak op je willen nemen? Nou, ik ben heel bewust geen advocaat. <laughs> dus uh, ik roep ook altijd... ik ben de ja. meest slechte advocaat van Nederland. Want ik, uh, want ik ga niet heel erg voor het partijbelang. Ik ga er altijd boven hangen. Ik ben wetenschapper en dat, dat is wat ik ben. Ja ik ben onderzoeker. Ik, ik wil de feiten zien. En ik vind ook dat je uh, je altijd bij de feiten zoveel als mogelijk moet houden. En ik, ik word echt Dus sluit je aan bij wie Nou, ik, ik word bloedneveus van het labelen. He, want uiteindelijk gaat het alleen maar dan om het, uh, de terminologie racist. En we weten dan dus niet meer wat is het feitencomplex daaronder. Um, en ik, ik, dat vind ik echt eng. Um, dus okay. je vindt het eng dat wat de pers dan doet? Bijvoorbeeld wat, wat, wat Duk zegt? Nou, dat hij meteen bovenop springt? Het is meteen van, jij bent racist. Jij bent dit. Jij bent links, je bent rechts, je bent zus. Je bent zo. Wij zijn in Nederland zo verslaafd aan, aan dat, dat, dat hoekjesdenken. Dat geeft ons denk ik zo een bepaalde mate van comfort om dat te doen. Maar ik vind dat in het debat heel ernstig. En vind je het debat op zich wel nuttig over dit onderwerp? Over het onderwerp op zich wel, maar hoe het nu gespeeld uh, uh, wordt... Uh, ja, vind ik best wel uh, bloedlink, uh, zoals het ook op Twitter. Helemaal verzand. Maar waar wat is hebben het gevaar dan? Waar gaat het nou, naartoe? Wat je dus nu ziet... Uh, um, inderdaad het... Um, uh, het vreemde van... van uh, wat er nou precies gezegd is door wie. We weten helemaal niet meer waar het oorspronkelijk is ontstaan. W wat nou werkelijk de feiten zijn. En daarom zit ik ook eigenlijk alleen maar te luisteren. Want ik denk... waar, waar komt dit nu eigenlijk vandaan? En ik denk, met mij weten een heleboel mensen nee. het eigenlijk nou, niet wil ik, meer. Nou, nee, overzeg, waarom volgens mij dit belangrijk is dat we dit wel de gesprek voeren? Omdat... Um, je, um, er natuurlijk een gevoel is van hé, hey, maar volgens mij zijn we hier een, of zijn hier mensen een richting en aan in slaan die we niet in willen zeg maar. en dan gaat het inderdaad over Forum voor Democratie in democratie. Ja, hoewel ze komen niet met beleidsvoorstellen of klopt, zo. Klopt, klopt. Dus, uh, nou, dus welke is, is richting willen ze inslaan? Nou ja, op het moment dat er onderscheid gemaakt wordt op basis van huidskleur en dat het gevoel er is en dat ja. iemand dat ja, ontkent, zie dat. Kent, voelt het dus iemand juist dat niet. Nee, en iemand dat heel hard ontkent en je ziet een paar mensen denken van ja, maar wacht. Nu wordt het wel concreet. Dan, dan heb je het idee van ja, maar hier heb ik een punt waarop ik kan aantonen dat het dus wel gebeurt, ja. terwijl iemand het ontkent. Ja, en maar, dat gesprek moet gevoerd je hebt het over een zwarte jongen. Je hebt het over een zwarte ja, ja, jongen. Ik, we die gezegd. zegt dat hij niet racist is. En maar zeg wanneer kunnen zwarte geen racist zijn? En dan ga je toch tegen hem zeggen dat hij racist is. Waarom kunnen zwarte mensen geen het gevaar racist zijn? Wat een rare is, uitspraak het, toch? Nou ja, het gevaar hiervan Het gevaar hiervan is. Er zijn theorieën. Nou ja, dat zwarte sowieso niet racist kunnen zijn. Maar goed. Het gevaar hiervan Heel is. Toen ik hier naartoe kwam, was ik een stuk over in de zuid duitse tijd Dat is een hele uh, gerespecteerde krant in uh, Duitsland. Uh, en die correspondent die schrijft dat het Forum van Democratie nu... racisme als partijpolitiek programma introduceert. Ja dan ben je dus gewoon de klos. En dat is dus op basis van de verslaggeving hier in Nederland... die jongen heeft waarschijnlijk een aantal mensen even gebeld en zo... die is dus gespind, die correspondent. En dat staat dus in een van de belangrijkste kranten van Duitsland... het Forum voor Democratie heeft racisme als partijpolitiek programma. Nou, ik vind dat echt verwerpelijk. Het is ja, journalistiek. En wat ik ja. heel eind vind offers. is dus ook met het labelen. Dus als het niet waar is of niet gefundeerd is met feiten... je kunt in de media hm? niet vertellen dat je iets niet gedaan hebt... of niet gezegd hebt. Um, het, is, het gaat helemaal als los... Zand. Dus iedereen onthoudt alleen nog maar: hij is een racist. Iets met de rassen ja, en, en iets en, met de IQ en, en het mag niet. En dat wel mag of niet, niet. En ik vind dus ook wel degelijk natuurlijk al hebben we de discussie in de wetenschap um, dat je alles moet kunnen zeggen wat, uh, ja, wat, wat daarin bewezen is, ook als dat pijn ja. doet. Ja. Nog heel even, het, ja, jij spreekt Jerry uh, Denk nog wel eens. Vind je ja. dit ook heel vervelend? Ja, dit vind hij natuurlijk enorm vervelend, omdat. Echt waar? Het gaat de hele week over hem. Ja, dat vind ik ook zo cynisch. Ja, dat is de vraag. profiteert hier enorm van, want ze staan in de belangstelling en zo. Ze staan op een hele negatieve manier. Hij in wil de dit. Niet. Ja, hij wilde het natuurlijk helemaal niet. Hij is zin... Hij is natuurlijk van, hij is toch een intellectueel. En hij houdt zich met allerlei vormen van debat bezig. En van, ik eh, vind, ja. controversiële denkers vindt hij interessant. En die wil niet op zo'n hele simplistische manier geframd worden. Ja. En dan werd hij nog geconfronteerd met iets anders. Afhakende kandidaatkamerleden en meedenkende partijleden, zullen we maar zeggen. Belangrijkste, je ja, had één kamerlid, hè? Dat afhaakte ja, kandidaatkamerlid. Ja. ja, stel. Ja, ja anders zijn we een enorm frame aan het neerleggen. Ja, stel, nee, dat kan niet. <lacht> uh, nou, de chaos, zoals dat maar ja, hoor, ja, dus ben, zo, hoor ja, Nee, ja. het is heel goed dat je het zegt. Want uh, er is in ieder geval één belangrijk kritiekpunt. Te weinig interne democratie. Ja, meteen ook aan Wilders denken. Speelt dat natuurlijk ook altijd. Uh, Wierduk, uh, hoe, hoe zie jij dit? Wat is daar gaande? Ja, oké, die partij is in hele korte tijd natuurlijk veel te groot geworden. En dan is het niet meer te, te handelen allemaal. En dus er, ook, uh, er zijn ook allemaal ego's bijgekomen die ook een, een uh, stuk van de koek willen. En dan heb je te maken met Henk Otten. Dat is, uh, de, organisa de organisatie is eigenlijk die Henk Otten. En die wil de touwtjes... Strak in handen houden. En die zien allemaal, die ziet allemaal mensen om zich heen ook dingen willen. Uh, en ja, dat loopt ja, er, en op er op werd geroddeld spraat, en nare ja. dingen over. Ja, elkaar en die, gezet. en de Henk Otter die zei vandaag bij Nu.nl van we zijn nu een speedboot en we ja. willen ervoor waken dat we een olietanker worden. Ja. Zoals traditionele ja. partijen. En daarom wil hij niet allerlei extra bestuurslagen. Ik dacht wel, als je de leider weg bent, weg hebt, zeg maar, wat er op een dag natuurlijk bij iedere partij gebeurt. Ja. En je hebt geen partijkader, heb je dan nog een partij? Nee, die heb je dan dus niet. En, maar je vergeet niet, kijk, dit, die partij... dat is een, een project geweest van uh, Baudet en Rob Roken en Henk Otten... en uh, nog wat mensen in een keldertje in Amsterdam. Die beschouwden dit dus echt als hun speeltje. En het zijn ook allemaal ego's. Ik heb met Jerry Baudet ook wel eens ruzie gehad om, gewoon om niks, weet je wel. Dus uh, je krijgt, met die mensen krijg je ook... het zijn leuke mensen, maar je krijgt ook snel ruzie met ze. Hebben. En uh, dus... Het is bijna onontkoombaar als je niet al jaren bestaat... dat je in de beginperiode van zo'n partij... dat zich daar mensen aandienen die ruzie met elkaar gaan maken... En dan, is het, dan komt het aan op goed management natuurlijk. Ja. En de vraag is of het Maar is het dan ook een andere tijd? Want ik, de, de, de, wat we nu de traditionele partijen noemen. Daar was dat toch allemaal nooit zo hectisch in. Het oh, begin. Bij de VVD dus en CDA. word je toch ook gewoon koud gesteld. En bij de Partij van de Arbeid. word je gewoon half vermoord. ongeveer. Dus nee, dit is, is totaal Dit is een gewoon de fase. Politics maar. as usual. Dit is, dit is voor gewoon de fase van, van, van start-ups. Van, van mensen die iets nieuws gaan doen. En dan heb je één iemand met het BNA, DNA. en die zegt: dit zetten we neer. of een paar mensen ja. eromheen. En dat is gewoon, die zetten nog. En dan komen ja. dan mensen langs. En dan, dan krijg je de fase. Nou, norming komt storming. En dat is, dat is nu. En ja. daarna begint als ja. performing. En maar dat moet dus allemaal nog beginnen. Maar dus norming Storming, performing. Ja, ik ja. heb ja. dat geleerd. Ja. Ja. Ja. Uh, moet, we we <laughs> denken altijd. Als, als het maar een vereniging is, dan komt alles goed. Maar uh, je hebt ook zeer ondemocratische verenigingen. Dus, dus jij um, zegt verenigingsstructuur uh, is uh, niet. Nou ja, ik werk elke dag in verenigingsstructuren. Alle sportorganisaties zijn verenigingen. doe heel veel in verenigingsland verenigingslandbreed. En ik zie daar ook gewoon een macht gegrepen worden. Het ligt soms het ligt gewoon aan de kwaliteit van mensen op de juiste positie en de verbreding ook van je groep die je om je heen verzamelt. En dat hoeft niet altijd noodzakelijkerwijs een vereniging hmm. te zijn. Dat is niet altijd de beste, beste gedachte van vormen. Maar het zijn het ook bepaalde types bij elkaar. Ik, ik, ja. ik weet niet hoor, maar bij de SGP hoor ik dit soort dingen niet. Of ChristenUnie. Uh... Ja, maar start-ups zijn bepaalde types. Mag dat zeggen? Types, volgens mij. Voor mij, <laughs> mij gewoon, gewoon het starten van dingen vraagt gewoon om, om energie. Wat ik, wat ik interessant vind is dat hij beschuldigt natuurlijk daarna van. Partijkartel. En je zou nu, zou fijn zijn, een stukje inzicht is van een bepaalde mate van kartelvorming is gewoon nodig om eventjes vaak ja, te maken. Dus dat zou een aardig zijn. Ik is. denk dat offers? het probleem is: ja. he, je, je ziet als je heel snel groeit, heb je een sterke leider vaak nodig. He. Dat was van Mierdo natuurlijk ook. Die trok ook de rest allemaal met zich mee. En uh, dan is het zaak om ook tegenmacht te creëren en tegenspraak. En dan gaat het echt om ego. He, durf je daarin ook beslissingen te nemen die jou, um, ja, die. Dus ook jouw positie jouw, kunnen aantasten. Kunnen aantasten. Ja. Durf je ook de sterke mensen om je heen te verzamelen? En ben je ook bereid om bijvoorbeeld zeer uh, nauwgezet naar integriteit te kijken van bijvoorbeeld de mensen om je heen? Durf je ook echt te toetsen en durf je ja. de beste mensen om je mm. heen te verzamelen om te gaan groeien? Wilders durft dat nog niet. Nou ja, ik, ik bedoel, ik, ik vind de dame, partij. hoe heet ze? De, de, de, de tweede uh, dame, hoe heet ze nou? Fleur. Fleur, Fleur. Fleur, Fleur Avena. Avena. ja, ik bedoel, die is toch ook al een paar keer als best kamerlid of wat toen ook gekozen, dacht ik. He, ik weet ook niet hoe dat daar werkt intern in die, uh, in die, in die partij. Dat weet ik niet. Um, maar wat je ziet dus, is je moet, moet spreiding van de macht hebben. Je moet tegenspraak hebben. En je moet dat ook dulden te delen. En, en dat is heel lastig. Hm. Dank. We gaan uh, straks verder praten dan over uh, sociale media gebruik als verslaving. Dus ja, even kijken of we de komende drie minuten tijdens de muziek uh, van de sociale media af kunnen blijven. Zullen we eens even zien hoe die test verloopt. Uh, Max Mezer is hier. Half Spaans, half Nederlandse zanger. Ja, uh, Give it up is your next song. Correct. Yeah. Okay, go ahead. The talent To do or say what you please Whether right or wrong Don't you think you have to say so No, no Cause this world is a right for everyone Thank you. En het is ongelooflijk. Ja, ik blijf even langer doorklappen. Want ik wilde even klappen voor jullie als forum. Want jullie hebben. Toch echt niet op je telefoon gekeken ondertussen. Jullie hebben gewoon genoten van de muziek. Dat is waar. Mijn accu's Absoluut. Ooit oh, je accu. Leeg? Ik dacht al, wie het die dit volhoudt. Want jij bent de ergste, maar daar gaan we het straks oh, over okay. hebben. Dan weet je ja, dat je. Dan weet je dat het een om, om in te pluggen. Oh, dus daar, iets ervan. Ja, ik, ik dacht al, je begint wat te trillen oh. met je handen. Nee, man. Dat is mooi. Gewoon. Ik vond het een mooi moment. We gaan het erover hebben, jongens. Verslavingsartsen die pleiten er namelijk voor om het dwangmatig gebruiken van social media officieel te erkennen als ziekte. En de grotere groep mensen komt in de problemen door een verslaving aan het beeldscherm, legt arts Robert van der Graaf uit. Er is een groep die dat, die dat, die dat heeft, die niet meer slaapt, die uh, niet meer functioneert, die is geïsoleerd. Het, het zijn in ieder geval, uh, uh, wat we zien is dat er ook een groep mensen is die andere verslavingen hebben of uh, psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Uh, uh, een meer kwetsbare mens, die komen natuurlijk sneller in de problemen. Ja, het bestempelen van social media verslaving als een ziekte heeft als gevolg dat behandeling vergoed gaat worden door de zorgverzekeraar. Uh, ja, Wiert, ik kom eens dus even bij jou. Ik heb hier staan 76.000 tweets. Dat In zal niet... Hoeveel jaar? Ja, nou ja, sinds je erop zit misschien. Maar ik moet ook wel zeggen. Het zijn het 1300 per maand gemiddeld, zag ik? ik heb ja, ook even gekeken. ja ik, ik merk het ook als ik op Twitter kijk, dan ja, heb ik vrij veel contact met jou. Ik zie heel veel langskomen. En dan denk ik, wanneer doet hij dat? De hele, hoe, hoe doe je dat als met Twitteren? Nou, nou mensen reageren ook heel veel op mij. dat moet je niet vergeten. Dus dan krijg je... Dat <laughs> zit ik in hun mensen. Nee, ja, nu is het de andere schuld. Het, het eerste kenmerk. <laughs> ja, ik ben nog niet verslaafd voor de therapie. Ik ben er niet. Vind ja, je zelf dat je verslaafd bent? Nou ja, het gaat over verslaving aan social media. En ik zit alleen op Twitter, want Facebook ja. en zo, daar hou ik eigenlijk helemaal niet dat bij. Dat maakt niet uit, Wierd. En dat Twitter... Um, uh, ja, ja ik, dat Twitter, dat levert mij dus heel veel op als journalist. Omdat ik er heel veel mensen door leer kenne. En uh, onderwerpen daar ook vind. En mensen attenderen mij op dingen en zo. Kan je zonder? Nee, ik kan helemaal niet nee. meer zonder. Uh, persoonlijk zou ik wel zonder kunnen, maar qua werk uh, niet, omdat het echt onderdeel is van mijn werk. Dus uh, ja, ik denk wel dat ik een verslaafde, als je heel graag wil hoe dat ik daarvoor dan verslaafd aan ben, ja, best wel. Alleen uh, het levert mij ook gewoon erg veel op. Dus het is niet zo dat wanneer, okay, als je, je verslaafd bent aan roken van. of drank, dan ga je eraan dood, zeg maar. En dat is nog niet uh, het geval hier. Ja. Nee, maar het kan wel. Het is best wel ongezond, hè? Als je er veel op zit. Nou, waar ik, waar ik me wel zorgen over maak, maar meer in zijn algemeenheid, is dat je, um, volgens mij, dat wij te maken hebben. En dat merk ik ook bij mezelf, ook wel bij anderen die ik spreek, dat je uh, niet meer zo in staat bent om je langdurig af te zonderen in concentratie. Om een boek om, te lezen. Ja, om bijvoorbeeld gewoon een boek te lezen, omdat je de hele tijd afgeleid raakt door, uh, door, de, door die social media ook, maar ook omdat je gewoon kunt kijken, kunt zeggen: nou, even naar een serie of Netflix kijken. Of zo, Al die mogelijkheden. Terwijl Dat doe je dan in de tijd dat je vroeger die boeken las. Dus, eh, ik benijd wel mensen die nog steeds een paar boeken per week lezen. Want dat is bij mij wel gereduceerd door ook die social media. Ja, er zijn veel jongeren die natuurlijk ook ongelooflijk veel... in ieder geval met de telefoon in de hand zitten. Uh, de 15-jarige Jens die reageerde vandaag bij collega's van Spraakmakers... op deze zender, op de oproep van de artsen... en vertelde over zijn eigen verslaving en hoe hij daar ook van af is gekomen. Nou ja, op een gegeven moment was het zo erg... dat ik uh, niet heel ja. erg goed meer kon slapen vanwege die drang. En dat ik uit mijn bed ging om mijn telefoon te pakken. En dan, maar op een gegeven moment kwam mijn moeder erachter. En toen zijn we eigenlijk samen gaan zitten van... nou, we kunnen eraan doen? Dus hebben we een kaart gebracht hoeveel ik mijn telefoon gebruikte, hoe lang. En dat eigenlijk soort van systematisch probeert terug te brengen. Ja, ja hij, hij zei drang. Het klonk even als drank. Maar het ging om drang om die telefoon te pakken. Maar Jan Olvers, is dit iets wat jij herkent als, als een maatschappelijk probleem? Nou, ik, als ik deze jongen hoor... kijk, uh, verslaving, hè? wij praten er nu in de gangbare tijd... maar deze jongen raakt dus gestoord in zijn uh, uh, ja, genot in zijn leven. Hè? Want hij moet uit dat bed. En terwijl je hoopt toch als moeder dat hij op tijd naar bed gaat... lekker slaapt en dan de volgende dag weer fris opgaat. Dus het stoort hem dan in zijn dagelijkse zaken. Want hij kan waarschijnlijk niet meer goed leren en dergelijke. Ja, dan heb je natuurlijk, krijg je wel... dan ontwikkelt dit tot een ziektebeeld. En ik denk dat dat nog niet het geval is met Wiert. Maar dat weet ik niet... Uh, uh, maar maak je je zorgen over, uh, nou, over Jens en zijn leeftijdsgenoot? Nou, ik denk wel, als, als ik zo'n jonge jongen dit al hoor zeggen... zo'n 15-jarige die echt zijn bed uit moet... en stel je voor, hij moet toch echt, echt slapen... hij moet toch echt zijn middelbare school afmaken... dan kom je toch in het probleemgebied. En hij kan dit met zijn moeder. Maar we hebben natuurlijk ook mensen die verslaafd zijn... en games helemaal nooit meer slapen. Uh, dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. We hebben het hier natuurlijk wel op een specifieke groep. Wij noemen onszelf wel allemaal verslaafd... maar we zijn dat feitelijk niet. Rico uh. Voorberg, zo het goed zijn als dit officieel als een ziekte wordt bestempeld? Ja, Ik heb er niet, niet de verstand van, maar ik vind het uh, ik, zou er, ik zou er niet snel voor zijn, omdat je daarmee mensen dus apart zet van ons allemaal Zoals Zij hebben de ziekte <kijkt> en wij zijn gewoon mensen die social media gebruiken. Ja, maar ze is te gokken uh, toch ik ook? Ben er heel dat, erg voor. Dat is, um, en daarnaast, dus verzorging staat uitbreiden. Ik weet niet of dat überhaupt een goed idee is. Um, en wat deze jongen gebeurt, is, is, best wel, is best wel heftig. Maar op een gegeven moment, uh, maar het grootste wat hem zou kunnen gebeuren... dan zou het misgaan, zei hij. Is dat hij een jaar bleef zitten? Nou, dat zou een hele goede wake-up call zijn inderdaad. Nou, Kijk, ja, dat is toch iets gebeuren, dan, en laat het dan, dan, misgaan. Wij, nee, wij moeten ja. ons nadenken over, over natuurlijk hoe wij met elkaar omgaan. En dat het dwang, sprake is van dwangmatig gebruik. En dat wij dat faciliteren door bijvoorbeeld ook op scholen... heel veel met iPads te werken en dergelijke, Nou, daar moeten we absoluut naar kijken. Maar, maar je hoort die arts toch ook zeggen... dat het iets te maken heeft met tijd dat die ook vaak nog andere zaken ontwikkelen. Dus het heeft iets dwangmatigs. Ja, en op het moment dat het, ja? het dwangmatig is, wordt het ook ziek. Weer Dukke, ik hoor jou zeggen, ik ben voor dat ja, dit een heel als ziekte wordt bestempeld. Omdat, ja, omdat ik denk dat... Uh, omdat het ook bekend is dat dit dus je brein verandert. Hè? Uh, en ik vrees dat het zelfs al enigszins mijn brein dus heeft veranderd. En ik denk dat we over jaar 15, 20 gaan terugkijken... en denken, hoe was in vredes nou mogelijk dat dat destijds bestond. Net zoals we nu terugkijken op het roken en zo. En dat, dat er echt iets aan moet gebeuren om ons en vooral onze kinderen ook... Eh, te beperken in dat gebruik. Omdat het echt heel erg... Ik merk het bij mijn dochter ook. Het is echt bijna vernietigend veel af en toe. Echt veel te veel. En, Hoe oud is eh, zij? Nou, die is nu twintig. En die heeft zichzelf ook gedwongen om dan de afstand van te doen. Hè, net zoals dit jongetje. En dan die, die telefoon weg te leggen en zo. Maar die kids die zitten echt de hele godganse dag ja. op die telefoons. En... Dat, is, dat doet echt iets met hun, met hun brein, met hun hersenen. Maar dan zegt Rico, eigenlijk dan moet je ze dus aan de voorkant wat doen en niet zeggen van we gaan ze als het eenmaal mis is. Uh, Misschien als je vader, vader een ander voorbeeld ja, maar geven. Ja, maar dit is een je, dit, <lacht> dit dit je natuurlijk maken. Zeg maar. en je moet, nou ja, je moet natuurlijk inderdaad weten van hey, maar als ik dat zeg tegen, <lacht> tegen mijn kind, moet ik zelf ja, ook andere keuze ja. maken. Moeten de wifi stekken eruit, dat soort dingen. Dat, dat moet je gewoon absoluut gaan doen. Zeker. Mijn ziekte is wel echt iets anders. Oké, okay, dank jullie wel. Straks vervolg van het nieuwsforum. We gaan nu naar het uh, nieuws van half tien, muitvleurs. Radio Radio 1.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 was het noodnummer niet nodig geweest... blijkt uit onderzoek een opdracht van de Europese Commissie. Met valse meldingen wordt bedoeld dat er geen sprake was van acute nood... De Jehovah's Getuigen zijn niet van plan om vrijwillig te verslagen over mogelijk misbruik binnen de geloofsgemeenschap over te dragen aan justitie. De organisatie zou ze jarenlang hebben achtergehouden. Slachtoffers zijn nu bang dat verslagen in de archieven van de Jehovah's Getuigen... worden vernietigd en er dus bewijsmateriaal verloren gaat. En in Liberia en West-Afrika is een vrouw overleden aan Lassa koorts, een virus dat is verwant aan Ebola. Lassa koorts is besmettelijk en de symptomen zijn onder meer overgeven en diarree. Eind 2013 brak er een grote ebola-epidemie uit in West-Afrika. Er stierven meer dan 11.000 mensen aan het virus. Langs de lijn en opstreken. En we gaan verder met ons nieuwsforum. Marjan Olvers, Rico Voorberg en Duk. Die um, ja, e mail. Ja, ik wou even, ja, nog even voor wie net nu inschakelt. We hadden het in de eerdere uitzending over Forum voor Democratie. We gaan zoveel andere dingen hebben hoor. En nu <laughs> blijkt dus dat Thierry Baudet een e-mail heeft gestuurd. en uh, uh, zijn ex-partijleden uh, uh, beschuldigd van provincialisme. Nou, vier, daar wil ik toch even iets over horen nou ja, van jou. Er is al een e-mail gelekt van Baudet. En dan gaat hij nog eens een keer een e-mail rondsturen. waarvan je weet dat hij gelekt gaat worden. Dus dat, misschien doet dat hij het is bewust. politiek amateurisme. Of hij doet het bewust, dan is het misschien slim. Of het is zijn politiek amateurisme. Want hij had beter een Telegram groep kunnen aanmaken... Ofzo, waar die, dan die boodschappen na een paar seconden gedeleteerd worden... Bijvoorbeeld om met die mensen te communiceren. Want je weet gewoon, dit komt weer op straat te liggen. Ja, maar ook deze reactie, gewoon van oh, ja, een Zij zijn, zij zijn, zij zijn provinciaal. Als je Ze zegt van hé, hey, dit is een fase in de partij. Dit, dit zijn nu de keuzes die we gemaakt hebben op basis hiervan. En uh, we gaan de volgende stap maken. Dan heb je tenminste een ja. volwassen reactie. Maar ja, of hij baalt gewoon echt hiervan. Ja, maar het is heel veel ander. Dat moet je niet doen. Hè. Je moet uh, proberen nee, te, te verbinden. Ja. Verbinden. <lacht> verbinden. <lacht> nou, dan gaan we het over de lokale CDA-fractie in Gouda hebben. Uh, die willen ook verbinden. Um, op een andere manier, uh, die kaapdragers die de bijstand in uh, uh, moeten... die moeten worden gekort op die financiële voorziening... als blijkt dat ze geen baan hebben kunnen krijgen vanwege hun... Gezichtsbedekkende kleding. Rico Voorberg, vind je dat terecht? Nee, dat vind ik een hele rare ingreep in. Uh, een overschrijding van de grenzen tussen, tussen, uh, tussen kerk en staat. Het was het idee dat we niet zouden ingrijpen in religieuze overwegingen. Deze, uh, en daarin de wet niet zouden voorschrijven. Uh, we moeten constateren natuurlijk dat er dan werkgevers mensen geen baan, ge uh, geen, geen, okay. geen baan geven daarom. En misschien kun je daar ook niets aan doen. Fair Het is nogal een vergaande manier van je kleden. Uh, maar om vervolgens iemand te, uh, te, uh, te korten op toch een uh, minimum aan, uh, aan levensbehoeften, dat vind ik een ingreep die, uh, hmm. die, die veel te ver gaat over de grens van... Marjan de, Offers de eens? Met de uh, ik, ik denk dat er twee kanten aan het verhaal zitten. Eén is natuurlijk dat de maatschappij opdraagt, uh, draait voor de kosten van alle mensen die gewoon niet werken. En dat je hoopt dat alle mensen kunnen participeren... en dat ook ten volle doen. Dus op het moment dat je tamelijk onzichtbaar bent... kun je gewoon een heleboel beroepen niet uitoefenen... en daarmee wel een beroep doen op de staatskas. He, dus daar zit wel degelijk een bepaalde mate van spanning op. He. Dat zit natuurlijk ook op iemand die uh, voor 100% getatoeëerd is... in zijn gezicht en zo. Ja, dat... Dat lijkt me ook uh, niet heel erg uh, handig, zeg maar. He, dus je disqualificeert je, maar je wil wel een beroep doen op de staatsmiddelen. Dus misschien mag je daar dan ook best wel wat van vinden. Maar we hebben juridisch natuurlijk wel met elkaar afgehecht... dat er een bestaansminimum moet zijn... omdat je anders gewoon mensen in de problemen brengt. Uh, en, en op grond daarvan hebben we dat natuurlijk met elkaar gemaakt. Dus juridisch is er geen enkele grond om dat op dit moment te doen. Maar ik vind best dat, dat je de discussie mag starten met elkaar. Uh, of mensen die zich uh, echt aan zo'n groot gedeelte... Van de Arbeidsmarkt willen zijn wetenschap onttrekken. Uh, of die ook rechten hem, mogen hebben. En of je daar dus uh, op een andere manier wellicht naar moet gaan kijken. En dus nee. Tattoos en, en, en die kaap is hetzelfde. Dat, dat nee, nee, nee. nee ik zeg niet dat het hetzelfde is. Dat heb je me ook niet horen zeggen. Ik nee, heb alleen horen dat. zeggen dat als je bijvoorbeeld een Nikaap draagt, dat je daarmee je dus, dus niet al voor alle beroepen in aanmerking komt. Ja, Waarom moeten we het en, zo lachen, nee, jongens? Omdat dit zo is... teken is dat wij zo'n hoogbeschaafde samenleving zijn. Kijk, ik zou zeggen, iemand die zijn gezicht helemaal vol dan moet je naar de GGZ sturen, want die is gewoon niet goed wijs. En iemand die een dikaap wil dragen in de openbare ruimte, die moet je gewoon verbieden om die dikaap te dragen. Want ja, maar het is niet de, verboden. Nou, er moet het? gewoon een verbod komen op het dragen van dat soort gezichtsmaskerende vinden, kleding in de openbare ruimte, omdat je dat gewoon niet weet met wie je te maken hebt. Dit zijn allemaal niet problemen die kun je zo simpel oplossen, maar we gaan overal maar begrip voor opbrengen. Nou, als die mevrouw per se die kaap wil dragen... wat dus een teken van vijandigheid is naar nou onze westerse samenleving Dat doet, leg jij er dan weer in? Nou, dat is het ook. Nee, nee. Dan moet je dat die vrouw gewoon geen uitkering geven. Dan moet ze ook geen beroep doen op onze staatsmiddelen. Want wij, die betalen wij met z'n allen vanuit, met, vanuit de belastingen, toch? Dus heeft ze daar gewoon, wat mij betreft, dan nog geen recht op. Laten we naar uh, niqaaptraagster Karima Luisteren. Gisteravond op deze zender. Ze zei ja, dat, dat ze echt wel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 Ja, Weird, dat hoeft helemaal niet. Als zij Nee, dat hoeft in, in principe boekt, ook niet. Hoef maar hoeft ja niet per se helemaal te zien. Maar nee, wel, ja, maar daar gaat het ook niet. helemaal niet om. Kijk wat zij aantrekt is een soort van uh, uh, legeroutfit. Waarmee zij duidelijk maakt dat zij de normen en waarden die hier gelden in deze samenleving afwijst. Dat kan ze gaan doen. Dan dat moeten dat, dat elders door. gaan doen in een, in een samenleving waar dat nee, dus ja. geaccepteerd is. Zij valt van de islam. Zeg je? Dat is iets anders dan normen en waarden afwijzen. Nou, Zij volgt de islam. Zij volgt de hele orthodoxe variant ja, van de islam... waarvan je kunt afvragen of het nog een religie is of inmiddels een ideologie. Tuurlijk, en ik ben steeds meer geneigd om dat te zien als een ideologie. Maar goed, het is een religie en daar mengen we ons niet in. Um, dus, um, dat is een afspraak dat we ons daar niet in mengen. Precies. En dat nou lijkt ja, mij de vraag uit. is ook of de overheid gaat om kledingvoorschriften. Dus, uh, ik, oh. ik vind het altijd een hele lastige. Nu hebben we het over het religieuze aspect. Maar ik vind het moeilijk ook wel van. Ik wil eigenlijk niet dat een overheid zich bemoeit met uh, wat je aandoet en, en uh, hoe je dat doet. Ik maar moet een, wel, een overheid er wel voor betalen dan? Dat nou, is daarmee bezig. Dat, deze dat is dus ook, uh, vind ik, wel de discussie die je dan moet starten. Omdat je je willens en wetens disqualificeert. Hè? Want je gaat iemand. Je kan wel zeggen van op, op zo'n factuur afdeling hoeft zij niet in te boeken, maar je hebt wel met collega's te maken. En uh, ja, weet je, je zal toch de hele dag na, naast zo iemand of tegenover daar moeten zitten en je hebt amper hè, zicht op iemand. Er zijn dat zijn is een wereld ik... waar het natuurlijk Rico heel goed gaat. Er zijn plekken ter wereld waar het natuurlijk heel goed gaat. ik zou het in mijn. Ik vind het maar super wel, ingewikkeld. Wel, maar vinden. zijn die plekken ja, maar maar dan volgens dan, mij waar gedwongen In de is. wereld wordt oh, er dat, steeds minder de Nikaap toch? En dat lijkt me een uitstekende ontwikkeling, maar ik vraag me af of dat te maken heeft met dwangmiddelen vanuit de staat. Of dat mensen gewoon zelf tot andere overwegingen komen. Mijn, mijn overweging hier zou zijn: van... je moet op een bepaald moment gewoon constateren. Je hebt geen als overheid een bepaalde onmacht. Je hebt geen invloed op religie. Heb je voor gekozen? Is, een, is niet een hoogbeschaafd Ja, maar, maar is moet je wel gewoon... nee, vertalen? Ja, gevol... Je vindt gewoon een gaat gelden je boven je hebt het andere. En je hebt volgens Rico mij gezegd: een dat iemand met een minimum man. aan levensbehoeften. Uh, gaan we iemand niet ontzeggen. omdat hij een bepaalde levensovertuiging heeft. Nee, maar goed, en dat lijkt me een uitstekende keuze. Nou ja, dat zeg je natuurlijk als theoloog en gelovige. Maar dit is inderdaad een afweging van rechten. En hier het recht uh, waarschijnlijk op veiligheid gaat hier boven het individuele recht uh, nee, om je. Uh, uh, uh, God... Dat helemaal niet. Tuurlijk speelt nou, het nou, wel. Je weet, weet helemaal dan. niet met wie je te maken hebt. Nou, ja, kijk, we nou, hebben natuurlijk met elkaar over. Maar als je, mijn al al over, als je is... helemaal een gezicht niet kan zien, hebben we het met elkaar afgesproken. Ik bedoel, ja, we weten niet, he, niet. Ook als, als ik college geef en ik moet een mondeling afnemen, wil ik toch echt wel weten wie er tegenover ja. me zit. He, dat, dat, ik wil gewoon ogen kunnen zien, dat is ook het, het ja. verbanen. Ja, ja. Maar je hebt natuurlijk ja. ook. Uh, uh, okay. nog veel, het kan nog veel, vele malen uh, verder hm. gaan, natuurlijk. Ja. Nee, zou, sommige roepen zou je zeker niet moeten doen. Maar ik vind toch, nou ja, die, die, um, uh, dus je kunt absoluut niet. Als iemand op een bus rijdt en vervolgens besluit hij in die kaap te gaan dragen, dan moet zo iemand... niet meer op die bus rijden. Dat lijkt me heel erg duidelijk. Alleen, um, uh, je moet... Maar dan moet hij dus wel bijstand krijgen. Maar Absoluut, gewoon, dus... dat is gewoon een levensminimum. Dat is onze beschaving in ons land. We gaan naar uh, Max Mezer. De singer-songwriter is hier. De, je, je praat een klein beetje Nederlands. Volg jij deze discussies? Ja, een beetje ja? wel. Interessant? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, so, what will be your next song? um this next song is called you don't know me no Domino no okay that's an interesting <laughs> title does it have a, have a special meaning or um yeah it's for someone that doesn't know me okay <laughs> domino and he likes to play domino yeah okay so small and small so much Max Mezer. great to have you here Thank thanks. you thanks oud commando marco kroon zorgde gisteren en ook nog vandaag voor een heleboel vraagtekens met zijn verklaring die werd afgedrukt in het AD over het doden van een vijand in Afghanistan in 2007 het was hij of ik. De man liet mij geen keuze. Dat zegt militair Marco Kroon over het doodschieten van een vijandige strijder in Afghanistan in 2007. Tijdens een geheime oorlogsmissie in Afghanistan heeft hij iemand van de vijand gedood. Major Marco Kroon vandaag in het Algemeen Dagblad. Hoe hij elf jaar geleden tijdens een geheime missie wordt ontvoerd... mishandeld en weer vrijgelaten. Later dode Kroon de leider van die groep. De twee stonden oog in oog met elkaar toen de Afghanen zijn wapen greep... zegt Kroon, maar hij schoot eerst. Maar dat heeft hij nooit aan iemand verteld. Tot nu, tien jaar later. liefst zou ik van de daken willen schreeuwen, maar dat kan niet. Anders zou het voor niks zijn geweest dat ik tien jaar heb gezwegen. Als u snapt wat ik bedoel. Er zitten nou eenmaal staatsgeheime zaken in. Het OM onderzoekt of Kroon strafbare feiten heeft gepleegd. Ja, we bespreken deze zaak met journalist Weer Duk, met uh, hoogleraar sport en recht Marjan Offers en theoloog Rico Voorberg. Uh, Weer Duk, als ik met jou mag beginnen, de AD is jouw voormalige uh, krant, toch, waar je eerst werkte. Ja. Um, ik, ik, ik ging het met veel interesse lezen, want het hm. wekt veel nieuwsgierigheid bij mij op. En tegelijkertijd, toen ik het uitdacht, dacht ik: ja, wat moet ik hier nou mee? Waarom wat... zoekt hij een krant op? En moet ik dit een half verhaal lezen? Ja, ik had precies hetzelfde eigenlijk, omdat het probleem was met die publicatie... dat hij niet ondervraagd werd door een journalist... maar dus die verklaring had gegeven, die zo werd afgedrukt... en die verklaring die riep alleen maar meer vragen op. En die werden dus niet beantwoord, want hij was niet kritisch ondervraagd. Um, dus dat was een ernstig probleem en we zitten nog steeds met die vragen. En er zijn iets van drie of vier momenten in die verklaring die heel... Penibel zijn, vind ik namelijk. Hij is dus ontvoerd, mishandeld en zo. En weer vrijgekomen. Hij zegt zelfs door die groep te misleiden. Maar hoe dan? Hoe kom je dan vrij? Vervolgens is hij op eigen houtje op jacht gegaan naar die mensen. En dan is hij dus ook weer die mensen tegengekomen. Dan denk ik, is het een dorp of zo? Waar kon je elkaar dan tegen? En hoezo, hoezo kom je elkaar tegen? Uh, vervolgens ontstaat dat vuurgevecht. En dan uiteindelijk er zijn dus een aantal momenten geweest... waarop je dit gewoon... Echt wel had kunnen melden, denk je dan. Omdat. Uh, hoezo had zo'n melding dan die missie in gevaar gebracht? Um, en hij de, neemt ook in zijn eentje, valt op, die besluit. verantwoordelijkheid voor die hele missie uh, eigenlijk ja. over op dat moment. Ja, precies. En nu ga je. En dan krijg je dus. Twee kampen van mensen die zeggen, ja horen eens, het is oorlog... en dan hij is een oorlogsheld en dan doe je die dingen nu eenmaal... want daar zijn die mensen voor getraind. Dat vind ik ook best een sympathiek standpunt. Alleen ik vind in deze verklaring zoveel vreemd en oneigenlijks. En ook hij maakt zich enorm chantabel omdat je ook kunt zeggen... misschien had hij wel een of andere akkefietje met die gasten. Ja, of is He? hij gechanteerd en heeft hij daarom dit gedaan? Alles kan het zijn, ook dat. En om dat te voorkomen dat die suggestie zou worden gewekt... had hij het dus moeten melden. Dan had hij onmiddellijk ook dit soort uh, suggesties en speculaties... die wij hier nu ook gaan uiten, had hij uh, onmiddellijk uh, weerle kunnen weerleggen. Dus dat vind ik hoogst problematisch. Dus ik ben heel benieuwd wat hier uiteindelijk uitkomt. En, maar... en hij is al duidelijk bezig met de verdediging. De vraag is, wie zit hem nou op de hielen... dat hij de behoefte heeft om dit bij het AD te publiceren? Het OM. Het OM hè? Ja, het OM ja. doet onderzoek. Maar ja. waarom moet je dan in de krant nu een halve verdediging neerleggen? Waarom? Hij nee, heeft zijn ja, verhaal ja, daar gedaan, ja. Rico Voorberg. Ja, hij zegt inderdaad, ik wil mijn eigen verhaal doen. Ik ben niet de indruk dat dat, dat ergens, ergens kan. En Terwijl te hij niet door iemand wordt beschuldigd nu in het openbaar, Weerduk. Nee, dat klopt. Ja, nu vandaag wel, maar eergisteren is er nog niet. Nee, alleen hij, hij begrijpt dus dat er iets zit aan te komen dan. Dus hij wil alvast... Kijk, hij is natuurlijk een oorlogsheld. En enorm populair, dat merk ik op social media. Heel veel mensen nemen het voor hem op. Dus ik denk dat hij alvast de publiek, publieke opinie aan het bewerken is. En daarom heeft hij zich ook, heeft hij zich ook niet kritisch laten ondervragen, kennelijk. Want dat had... Dat had dus misschien pijnlijk kunnen worden. Maar nu heeft hij gewoon een ja. forum gekregen van die krant... waarop hij zijn eigen verhaal heeft mogen, mogen, aan ons mogen geven. Ja, het, ja, hij heeft ja. zich trouwens gisteren nog wel laten interviewen door het journaal... maar daar ja. was hij duidelijk begrensd in wat hij wel niet ging zeggen. Precies. Als, ja. Had het AD moeten doen of hadden ze dit gewoon helemaal niet moeten doen? Ja, kijk, in deze tijden doe je dat natuurlijk altijd... omdat je die kranten die verkopen niet goed... en je weet dat je hier enorm... Maar dat, dat klinkt, dus dan ga je hele gekke dingen doen als krant. Dat is uh, toch niet nou, goed? Nou, het AD heeft al rare dingen gedaan, ja. Om, om, om die kanten te verkopen. Er dus zit pas wel in het patroon. Uh, hey, Wacht even, had ik niet de Telegraaf dit niet afgedrukt... als hij het bij had aangeboden? Nee, ik zit nu een aantal maanden bij de Telegraaf... en ik denk dat uh, daar journalistiekere afwegingen waren hm. geweest. Ja, dat, ze toch, uh, dat ze het niet op deze manier hadden gedaan. Ik kunnen het niet checken. Nee. <laughs> ik uh, zal het morgen even vragen. Het, het Openbaar Ministerie bekijkt nu dus de zaak. Uh, kunnen die nou ooit nog achterhalen wat er gebeurd is? Want er is geen, geen lijk, geen technische forensisch onderzoek, voor dat zover wij weten? Ja, eigenlijk wil je eerst weten... welke feiten en omstandigheden zijn er nu altijd? Want het enige, volgens mij, voor zover mij bekend... hebben we alleen zijn verklaring. Misschien heeft het Openbaar Ministerie wel, uh, wel meer. Maar een feit natuurlijk, als we helemaal teruggaan... hij, mel hij zegt dit zelf, hè, of hij komt in ieder geval zelf naar voren. Maar de, de grote vraag is natuurlijk, waarom heeft hij niet gemeld? En waarom heeft hij zelfstandig een afweging gemaakt... dat hij zo veel later gaat melden? Want hij weet... Um, hij weet of had moeten kunnen weten, uh, redelijkerwijs, dat hij een meldplicht heeft. Ja, hij dus zei dan, zelf: nee, dan bracht ik de operatie in mijn manschappen Ja, maar daar in gaat gevaar. hij niet over. Daar gaat hij eigenlijk niet over. Want hij heeft wel degelijk ook zijn meerdere om dan te informeren. En ik denk wel dat wij hier een, een dusdanig systeem hebben: dat uh, we hebben niet voor niets die meldplicht ingesteld En als je die meldplicht instelt en, en je doet dat ook meteen na dat incident, dan is het natuurlijk nog vers en kun je nog wel onderzoek doen. Ja. Dus het, het, het heeft voor mij start het allemaal met wat is er nou eigenlijk gebeurd... en waarom heeft hij niet gemeld? Uh, want ik, ik vind het niet geloofwaardig de reden waarom hij niet heeft gemeld... en waarom hij pas zo laat heeft gemeld. Kijk, dat is een Weer probleem. Ik. Kijk, ik snap. Kijk, als je zelf een beetje anti-autoritair bent... en niet tegen hiërarchie kunt en een beetje rebel. zo... dan snap je die man natuurlijk. Alleen, hij is met dat karakter bewust lid geworden van een organisatie... waarin juist hiërarchie en zo heel erg heerst en ook niet voor niks bestaat... juist om dit ja. soort uh, situaties te voorkomen. Dus... Hier slaat zijn rebelsheid en zijn autonomie, autonomie in. Zijn, he, waarschijnlijk heeft hij een hekel aan de hiërarchie ook. Die slaat hier dus, dus door. En je moet getraind zijn om, om dat soort kwaliteiten te, te benutten. Maar toch binnen de hiërarchie van die militaire oh, samenleving. Anders ja. gaat het mis. Weet je. En dat vind ik het problematisch hier ja, Het ook. lijkt dus of oorlogsrecht meer ja. ruimte geeft. Maar is natuurlijk, gelden zo, die regels zijn zo strak. Omdat het zo'n ja, belangrijke aspect niet is. Precies. En, en, en daarom en... hebben we zo'n strakke hiërarchie. Ja. Maar daarom ja. hebben we ook een meldplicht hebben we ook niet voor niets. En één verklaring is. Het is echt niet dat je dat klok. in de kant hoeft te zeggen. Het uh, gaat gewoon intern. Ja, en morgen kan ik ook vertellen dat ik van alles heb gedaan. En gelukkig is ons rechtssysteem ook nog zo. Dat, dat zelfs als je zelf allemaal vertelt wat je doet. dat er toch nog meer bewijs voor nodig is. dat je dat ook daadwerkelijk ja. hebt gedaan. En de vraag is nog. Is dat bewijs er dan wel? Hè? Precies, dus, uh, want het is lang geleden. We, ja, nou ja, dat weten we dus niet. Nee, ja. en dat zijn nogal ernstige dingen. Het is een ontvoering die ergens is geweest. En, en dan krijgen we vervolgens uh, ja, een, een bepaalde mate van eigen richting... al dan niet terecht. De jacht op de ontvoerders. De jacht op de ontvoerders ja, de zelfstandig. Eens... Ja, Mensen ja, die eens. zeggen, ik was er niet bij. En, en, en, en, en, en hoe zit dat dan? Dus er zijn eigenlijk zo ontzettend veel vragen... dat je terug wil naar welke feiten en omstandigheden zijn er nou geweest. Maar het start allemaal met die meldplicht. Um, Gisteren, IJmond van Middelkoop bij Jinek... Uh, die trekt van alles in twijfel. Hij zou het geweten hebben als een incident... als dit had plaatsgevonden, zei hij onder meer. Uh, maar hij suggereerde ja, dat, had dat moeten weten. Ja, ja. Dat had hij het moeten weten. Hij suggereert ook, uh, hij heeft psychische hulp nodig. En dat iemand Kroon in bescherming moet nemen. Wat vinden jullie daarvan? Dat dat kan niet. Kan niet. Nou, dit? Dat kan hij helemaal niet zeggen, want daar weet hij niks van. Dat nee, maar hij, wat... hij vindt het blijkbaar zo vreemd wat Kroon doet. Ja, want Hij heeft het twee keer gezegd. Hij zei het eerder in de uitzending van uh, WNL. En s'avonds herhaalde hij dat. Uh, dus dat was geen foutje? Zeg. Dus dat was dus geen slip of the tong En ik vind dat je dat dus gewoon niet kan maken. Rico nee, Voorwerp? Nou ja, uh, iemand tegen zichzelf in bescherming nemen. Dat is, dat is een, een, een uitdruk die we vaker gebruiken. Maar psychische, psychische hulp zomaar van zo'n afstand is wel een, best wel een vergaande ja. uitspraak. Vind ik vind het heel erg. Uh, ja. hij, hij is volgens mij geen psychiater. Hij is ook nog een keer uh, he, een voormalig lid van het kabinet. Dus ik, zo, vind ja. dit, zo wel... ik vind dit zeer vergaand om dergelijke beschuldigingen te uiten, terwijl je nog niet de feiten en omstandigheden volledig ziet, het Openbaar Ministerie nog niet het onderzoek heeft afgerond, vind ik het heel erg voorbarig en ook het, heel dom. Precies. Als je het weet, mag je het niet zeggen. Ja. Absoluut. Als je weet dat hij het nodig heeft, als je het niet weet, mag je het ook niet zeggen. Nee, ja. maar ja. sowieso verkeerd. Nee. Maar inderdaad, we hadden het net over social media. Mensen zijn inderdaad, ik zet sowieso even te kijken op Twitter. En andere. Ja. Iedereen is het met de eens. Tijdens de, e de uitzending? Ja, dat doe ik gewoon tijdens de uitzending, omdat ik even iets heb willen te Wanneer Van ik deed wel. Het is nooit goed. Brenica werden onze soldaten verweten dat ze niks deden ja. in Afghanistan. Dat kroon deed wat elke situatie in zo'n situatie zou moeten doen. Nederland is doodziek met zijn vrijblijvende gemekker. Ja. Ja, dat krijg je dan. En... Dus men vindt dit wel heel goed. Nou, maar er zit een bepaald ander sentiment onder. Hè. Dus even buiten de juridische werkelijkheid en dergelijke. Uh, wat je ziet op social media... is dat mensen ernstig uh, ongerust zijn. En zich wel kunnen verplaatsen... in, in mogelijkerwijs een oorlogssituatie... waar andere regels gelden. En, uh, en van, goh, wie staat er nog voor onze jongens? En hoe gaan we om met helden? Maar dat is eigenlijk even uh, een sentiment... dat je even los moet knippen... van ja. welke feiten hebben we het nu eigenlijk Ja, en over. wat ik zo ingewikkeld blijf vinden, is dat niemand heeft hem beschuldigd. Ja. Knoops ja, is half januari. Ja, nou ja, Knoops. Ja. Ik denk, wie zet dit allemaal in de openbaarheid in gang? Dat is hij. Knoops heeft dat half januari bekendgemaakt. Dat is zijn advocaat. We zijn nu een kleine maand verder. Hij komt weer met een verklaring. Maar ik heb niemand gehoord die hem beschuldigt. Terwijl mensen die nu vraagtekens bij dit verhaal zetten, maar wat zit daar nou achter? Dan dus, maar rekent hij ja. hierop, op dit, soort, op dit soort reacties. Jawel, maar wat, dat is een hele terechte vraag. Want misschien, je kunt het suggereren... dat hij zelf met zijn geweten in de knoop is geraakt. Dus dat hij daarom dit naar buiten brengt. Of hij voelt dat er iets zit aan te komen. Wat misschien hem enorm gaat schade Waardoor hij alvast die, die, die stap naar voren waagt. Maar ja, dat weten we dus, dat weten we dus niet. En, oh. en wordt het nu moeilijker voor Defensie om, om hier iets tegen te doen? Of voor het Openbaar Ministerie? Marianne ja, het Hoffers? Openbaar Ministerie gaat gewoon zijn onderzoek verder doen. En, en het enge is gewoon dat we uh, aan het speculeren slagen. Mm. Met z'n allen, inclusief een, een voormalig minister. Om, uh, ja, en dat vind ik wel heel tricky. Omdat we eigenlijk nog zo weinig weten. Dus uh, hij begint uh, nu al helemaal zijn verdedigingslinie op. Op, maar ik weet helemaal niet eens wat nou precies de aanklacht is van nee. het openbaar ministerie. Nee, terwijl niemand heeft gezegd, jij had nooit een afgaan nee, mogen neerschieten in een oorlogssituatie. Nee, maar een Afgaan is neergeschoten, feiten. Dus, nee. dus dat is. Uh, he, want het is een van de bewijsmiddelen die ingebracht wordt. Maar misschien heeft het Openbaar ministerie veel meer. Of gaat het nou over het al dan niet melden? Of gaat het over de zaken daarna. Precies. Ja. Dus eigenlijk, uh, ja. we hebben zo weinig feiten, ook van het Openbaar ministerie, wat er ligt. Is er nu een vooronderzoek? Is er al uh, iets gebeurd? Moet je al voorkomen? Ik, ik zou het bij God niet weten. En mogen ze daar iets over zeggen eigenlijk? Nou, het Openbaar Ministerie uh, hoort natuurlijk het ook allemaal netjes te doen. En als het zeker in dat onderzoeksfase is, ja, uh, uh, vermoed ik dat ze dat. Uh, ze proberen natuurlijk. Wat wil het Openbaar Ministerie? Is een zaak naar de recht te brengen. Mm. Dat, dat is hun doel. Maar ondertussen moeten zij soms ook nog wel eens het publiek belang een beetje uh, managen ergens. Ja, en hoe dat dan weer werkt, I don't know. Ja, weer Duk. Uh, dus ja, wat. Je komt er niet uit. <laughs> nee, wat, nee, waar gaat hij naartoe bedoel je? Ja. Nou ja, ja. wat dreigt? Wie is nu aan nou, zet? Nou ja, wat dreigt natuurlijk... en dat is in het verleden al eerder gebeurd rond hem... Hè, met het dat, dat café waar dat dan drugs zouden zijn verhandeld... en die stoomstrootwapens die onder tafel zouden zijn verkocht... En zo, wat dreigend is de afbladdering van een... Held, ja. En dat is heel vervelend. Omdat in deze tijd die al zo confus is. En waarin mensen graag voorbeelden en iconen hebben. en zo Iemand als Marco Kroon natuurlijk. Zou heel fijn zijn als hij totaal onbesproken was. Dus als hij echt een held was van totaal onbesproken gedrag. Waar mensen, jongere mannen ook tegen konden opkijken en zo. En nu begint er rond hem ook een soort aureole te hangen. Van ja, is toch niet helemaal zuivere koffie ja. en zo. En dat is gewoon ontzettend, uh, ontzettend jammer. Omdat je dit soort helden juist als samenleving heel erg nodig hebt. Nee, of het is een, een onderwijsmogelijkheden. Dat, dat helden niet bestaan, dat helden daden er zijn. Ja, maar ze bestaan ook. Er zijn best wel eens zuivere, zuivere mensen... of mensen die dat voor ja, een hele ja, lange periode doen. Ja, of een onderwijsmogelijkheid doen. voor Defensie... dat je misschien ja. mensen niet weer heel snel zo ja. enorm op een voetstuk moet maken. Dat wel gezegd worden. Sorry dat ik het allemaal onderbreek. Maar, maar hij heeft wel. zich natuurlijk heel erg heldhaftig gedragen. Hè. Dat, moeten we even, dat staat buiten kijf. Dat mogen we niet gedragterizeren. Ja en mag ik dan jullie ook helden noemen? Nee. Dat jullie ook heel Idole vereering leidt tot collectieve blindheid. En daar moeten we ontzettend voor waken. Ja, dank Marjan Olvers. En, en Rico Voorberg en Weer Duk voor jullie bijdrage. Helden. En straks na uur veel sport in Langste Lijn en Omstreken. NPO Radio 1. De taalstaat is toen niet. De taalstaat is toen wel.